Goedenavond, ik ben Thomas Deelsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de storing bij Facebook, WhatsApp en Instagram nog wel even gaat duren. Het is nog niet precies duidelijk wat er aan de hand is, maar alle sites zijn al een paar uur onvindbaar. En volgens de New York Times liggen de interne systemen bij Facebook ook plat. Dat betekent dat niemand bij het bedrijf bijvoorbeeld nog bij zijn mail kan. Facebook laat op Twitter weten dat ze hard werken om zo snel mogelijk weer online te zijn. In de Middellandse Zee zijn vlakbij het Spaanse eiland Mallorca elf lichamen gevonden. Drie mensen zijn gered. Het gaat waarschijnlijk om migranten die vanuit Noord-Afrika naar Europa probeerden te komen. Vorige week redde de kustwacht op één dag nog bijna 300 mensen uit zee. En voor de Halloween Fright Nights in Walibi heb je toch een corona toegangsbewijs nodig. Het pretpark liet begin augustus al weten dat een QR-code nodig zou zijn. Maar na de versoepelingen besloot Walibi dat plan te schrappen... De gemeente is het daar plotseling niet mee eens. Dat vertelt de directeur van het park. Omdat een aantal gebieden in ons park uh, niet als doorstroomlocatie aan te merken zijn... omdat daar bijvoorbeeld een dj staat of een andere, iets anders gebeurt... waardoor gasten eventueel zouden kunnen stoppen. De directeur baalt van het besluit. Nu moeten ze last minute alles omgooien. En waarschijnlijk de beroemdste ruimtecommandant op aarde gaat nu ook echt de ruimte in. Acteur William Shatner, die Captain Kirk speelt in de allereerste Star Trek series en films. Shatner gaat mee in een capsule van Amazon-miljardair Jeff Bezos. Hij wordt met zijn 90 jaar dan ook de oudste persoon ooit in de ruimte. Weer nog, op de meeste plaatsen is het droog vanavond. Er zijn veel opklaringen. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen steeds meer wolken en in de middag gaat het regenen. Het wordt 15 tot 17 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 van het album wat hij eerder, Hiding at First Light... want dat is het album wat hij heeft uitgebracht in 2020, meen ik. Of dat een vervolg gaat krijgen bij King Forward Records... maar dat horen we straks van hem. Deze groep die staat, als het goed is, nu in het paardcafé te, te rammen. Dat is Minor Citizen...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 say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 Super ja, zoiets als op een gegeven moment, uh, je zit uh, bij het gans borden en op een gegeven moment trekt iemand het bord weg. en uh, ja, dat is, ja, dat, ja, dat, zoiets dat is wel eens gebeurd. Dat is, gebeurd. <laughs> zoiets dus. nee, nee, dat is wel een toepasselijke titel. Ja, toe. ja dat geloof ik wel. Uh, nou goed, uh, laat hem maar horen. Ludo van uh, Neko. We huh, doen even overnieuw. Oké. Okay. Ever since the start, ever since the first day, I know it's been a struggle, I know it's been just like a game, just like a game of losing. En dan de laatste voor vandaag. Yes. Uh, het, uh, wat, wat haalde je ernaar nou weg? De capo haalde je weg, hè, volgens de mij. Maar. Ja, ja, ja. De capo... Uh, dat, de, opnieuw ja, ja, de capo is, uh, is een dingetje wat, uh, wat op de gitaar uh, zit. Uh, zowel op een akoestische gitaar kan die zitten als...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 uh, ik, ik ging er heel erg nadenken. van Het uh, ja, dat, dat dat kan toch gebaard? altijd hè, bij, bij ja. jonge mensen. Dus dat uh, heeft altijd wel ergens een impact. Denk ja, precies. Ik. En, uh, nou, ik moest gewoon denken aan mijn opa en oma... die nu ook waren overleden. En dat ik die opgebaard had gezien. En dat ik gewoon echt een, een huls zag liggen hmm. van iemand. Maar zonder hetgene wat...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 Goedenavond, Jaap. ja. Ja, uh, want ik, uh, ik, ik heb een beetje het idee dat die single uh, toch redelijk goed ontvangen wordt in Den Landen. Klopt dat? Ja, dat uh, klopt eigenlijk wel. Uh, ja. Afgelopen week is natuurlijk de, de clip uitgekomen en dat weekend voor op uh, Spotify. Mm. Maar hij is inderdaad uh, na van de weken bij radio 2 en radio 1. En hij houdt de primeur op radio 5. Mm. Dus dat, uh, dat is natuurlijk een, uh, ja, een droombegin. Ja.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 Maar ja. dat zal wel tof zijn natuurlijk, als dat ook gaat gebeuren. Ja, nou ja, goed. Uh, ik weet het niet. Ik heb het even uit de losse pols hoor. Maar ik, ik heb het wel hier en daar voorbij zien komen. Maar ik weet dat Mamie Setree en jij, dat, uh, dat zijn de zekere namen in ieder geval. Um, hoe is het? Uh, maak je ook onderdeel uit van die Pierce Songwriters Guild? Ik weet uh, dat, uh, dat er een, een Songwriters schilder in Volendam uh, bezig is, die onder die naam uh, bezig is. Maar uh, maak jij daar ook onderdeel van uit, of niet?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 muur zijn van iemand. Ja. En dat vind ik heel interessant. En dat is wat ik ook zie in mijn werk. Maar het is een dagelijks iets wat altijd uh, speelt, denk ik. Ja, het is eigenlijk ambivalent als ik het uh, zo hoor. Hè. Het is een ambivalente song. Het is een tegenstrijdige... Uh, ja, ja ik, vind hem, ik vind hem daardoor nog, nog mooier dan, dan uh, hè, wat je uh, nu het zo schetst. En ja. het uh, beeld uh, erbij ook uh, maakt in die vorm van die clip. Want die clip die raakt mij uh, eigenlijk het meest. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Ja, kijk, weet je, ik ben ook natuurlijk wel een heel, heel tegenstrijdig persoon, oké? Okay? Ja. <laughs> dus uh... ja. Hoe zit dat dan, tegenstrijdigheid? Uh, hou jij dan ook van de melancholie? Uh, je bent niet de enige hoor, en we hebben hier een burgemeester rondlopen die, uh, die houdt ook enorm van de melancholische muziek. Dus... Ja.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 may smile.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 ja, nee, dat, ik ben nu bezig met een, een album te schrijven. Ja. En, uh, hij moet erop, ik. Hij, hij moet er absoluut op. Zeker nog, het is de volgende single, zoals ik het nu gepland heb.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 Ik ben heel nieuwsgierig naar het uh, debuutealbum van jou. Als je er nu al mee rondloopt, ja, dan, uh, dan begint ah, er nu al zoiets ik, uh, van... Uh, ja. Wow, dit uh, kan best nog wel heel erg speciaal gaan worden. Ik hoop het. Ja, ik ben hem nog aan het schrijven. Soms is het lastig uh, om uh, tijd te vinden. Nou, met, uh, maar is, is het, vind je het ook mooi om, uh, om te schrijven überhaupt uh, aan dit soort dingen? Of niet? Uh, ja, dan zou ik het niet doen. Nee, dat <lacht> lijkt lijken. Maar kan, het, eh, ik, ik bedoel, ik zie je best wel zitten er ergens op een kamertje... Dat je denkt, eh, ik ga lekker even een paar songs schrijven of zo.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 Wat is wat je wil, want ik zie je never fucken met de average yeah. Ik heb jou voor real, schat het maar niet uit wat de prijs is Zolang je blijft doen wat ik nice vind Damn you, I choose spicy? Air so fat like I Ooh, yeah, Touch me, tease me Geef het aan mijn eyes en easy Mijn hand op je waist is a vibe Mix my chin and I drink and drive. Ze geeft mijn nek op de freeway 20 op de dash, ga ik reizen hey. Op de a is a motion Ja, ik schakel maar de cruise, control Work it Work out Bro, Teasing me, yeah Maar ik moet letten op mijn A4 Teasin' me, yeah cruising my way op de A4 Situations Met jouw guy Jij zoekt spanning in life Hij geeft jou niet wat jij like Geen conversations Oh girl zeg minder tonight Zeg jouw boyfriend goodnight Maar je slaapt nogal lang niet, that's right Girl, I like it when you Work it out Was it down when you Work it out Linkerbaan when you Work it out Oh, ik kan je niet verstaan when you Work it out Buz it down when you hurt oh yeah. Link a when you're hurt Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Teasing me, yeah Marikou, let them My dick move, nothing off my eye Teasing me, yeah Cruising my way up the eye But I hope that you bell Call it 100 with you Because you know that you have to tell me Yeah Open level But I don't know what Cause you're doing it and doing it And I'm doing it well yeah. Call me when you're lonely Pull up with your homie Men's do not long Come schnell Drive five up a hotel I'm sick And you're fine Girl I like it when you're working out Was it bad when you're working